Er is een intern onderzoek bezig, maar dat duurt volgens Struis veel te lang. Longartsen in Nederland melden de eerste gevallen van een onbekende longziekte... bij gebruikers van de e-sigaret. Uit de rondgang onder 1100 longartsen zijn in een paar dagen... al drie gevallen bekend geworden, meldt Nieuwsuur. In de Verenigde Staten zijn al zes mensen overleden aan een mysterieuze longziekte... die vermoedelijk wordt veroorzaakt door elektronische sigaretten. Honderden mensen zijn ziek geworden. Het wapen waarmee de zoon van burgemeester Halsema van Amsterdam werd opgepakt was van zijn vader Robert Oei. Die zegt in NRC dat hij het onklaargemaakte revolver 20 jaar geleden aanschafte voor zijn werk, maar dat hij het wapen pas onlangs in een la in de amswoning had gelegd. De 15-jarige zoon van Halsema en Oei werd in juli samen met iemand anders opgepakt nadat ze waren betrapt op een leegstaande woonboot. Het wapen gooide hij weg toen de politie kwam. De voormalige Britse premier Cameron noemt het gedrag van premier Johnson... en andere conservatieven rondom het brexit-referendum walgelijk. In een interview met The Times zegt hij dat ze de waarheid hebben thuisgelaten... door vooral met emotionele immigratie-argumenten te komen. Bij de verkiezingen van 2015 beloofde Cameron een referendum... over een vertrek uit de EU, ondanks dat hij daar zelf op tegen was. Komende week verschijnen zijn memoires.